6 uur Christian Bonenbakker met het NOS Journaal Dodental van de bomaanslagen op twee koptische kerken in Egypte is opgelopen tot 41 Meer dan 100 mensen raakten gewond Vanochtend ontplofte een bom in een kerk in de stad Tanta Daarbij vielen zeker 25 doden Een paar uur later was er een zelfmoordaanslag voor de ingang van een kerk in Alexandrië Die 16 levens eiste Beide aanslagen op Palmzondag zijn opgeëist door Islamitische Staat de verdachte die de Noorse politie heeft opgepakt na de vondst van een bom in de metro van Oslo is een 17-jarige Rus. De bom werd gisteravond laat gevonden in het centrum van de Noorse hoofdstad. Het Openbaar Ministerie weet nog niet zeker of de verdachte van plan was een aanslag te plegen met de bom. Waarschijnlijk had het explosief niet veel schade kunnen aanrichten. Deelnemers aan de Marathon van Rotterdam hebben veel last gehad van het warme weer. Volgens de organisatie zijn er meer amateurlopers uitgevallen dan vorig jaar. In 2016 liepen zo'n 900 mensen de marathon niet uit. Nu zijn ongeveer 1000 mensen voortijdig gestopt. Volgens de organisatie hadden mensen last van oververhitting, maar waren er geen medische complicaties. De wielerklassieker Parijs Roubaix is gewonnen door de Belg Greg van Avermaat. Hij versloeg zijn medevluchters Denek Tibar en Sebastiaan Langeveld in de sprint op de wielerbaan van Roubaix. Van Avermaat schreef dit voorjaar ook al drie Vlaamse koersen op zijn naam. Tom Bonen reed zijn allerlaatste wedstrijd als profrenner en eindigde als dertiende. Hij won Parijs Roubaix vier keer. Niki Terfstra haalde de finish niet. Hij ging twee keer onderuit en moest opgeven. Feyenoord heeft punten verspeeld bij PEC Zwolle. De uitwedstrijd eindigde in 2-2, waardoor Feyenoord nog maar één punt voorstaat op Ajax. FC Utrecht won thuis met 3-0 van FC Twente. En AZ speelde thuis 1-1 gelijk tegen Roda JC. Het weer, het blijft vanavond helder, maar vannacht neemt de bewolking toe. minimaal rond 7 graden. Morgen is er meer bewolking en meer wind, maar het blijft overwegend droog. Met 10 tot 13 graden wordt het een stuk frisser. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A9, ook maar richting Amstelveen... voor knopen de onderplein, twee kilometer. Op de N14, daarna richting Leidsendam voor Afrit Voorschoten, 2. N201, Zandvoort, richting Hoofddorp. Voor de Heemstede Dreef, twee kilometer. De N208, Sassenheim, richting Haarlem... tussen Lisse en Hillegom, 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ja, die komt dus niet. Uh, geen muziekboulevard vanavond. Uh, want uh, als u goed heeft geluisterd en opgelet... dan gaan wij ons uh, vanaf nu bezighouden met uh, passiemuziek. En wel de Matthäus Passion van johan Sebastian Bach... Gaan we eerst uh, iets vertellen over het werk en iets over de uitvoering... die er uh, gespeeld wordt vanavond, die wij gaan laten horen. En uh, daarna volgt het stuk. Uh, mochten we niet helemaal tot negen uur vullen... dan staat er altijd nog een stukje CFM Klassiek klaar... en dat zullen we dan tot negen uur uitzenden. Kijken of tijd we over hebben. Maar eerst de Matthäus Passion van Johan-Sebastiaan Bach... Bach die leefde van 1685 tot 1750 en uh, wordt over het algemeen nog steeds beschouwd als een van de allergrootste componisten uit de klassieke muziekwereld. Groot voorbeeld voor velen groot vernieuwer, uh, mathematicus uh, en ook buitengewoon veelzijdig. Hij kon gewoon dansmuziek schrijven voor aan de hoven van de vorsten in Weimar en Eisenach en dat soort dingen. Maar hij heeft natuurlijk ook een groot deel van zijn leven doorgebracht als kantor en van de Thomas Kirche in Leipzig. In die functie daar verzorgt hij natuurlijk ook speciale muziek voor onder andere voor kerst, voor de Goede Week, de Leidensweek zou je kunnen zeggen, Pasen. En alle andere kerkelijke hoogtijdagen die er waren in die tijd. Er zijn diverse passions. We hebben er eentje, dat is de Johannespassion. Die is gemaakt volgens het evangelie van Johannes. We hebben een weihnachtsoratorium. Dat hebben we afgelopen jaar met kerst voor u laten horen. En de allergrootste en ook zijn langste compositie. Dat is natuurlijk de Matthäuspassion. De Passion is gebaseerd, is een oratorium en is gebaseerd op het evangelie van Matthäus. De datering. Vroeger werd gedacht dat Bach de Passion componeerde in 1728 en dat het stuk voor het eerst werd opgevoerd in de Thomaskerkje in Leipzig op 15 april 1729. Goede vrijdag was dat. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de eerste uitvoering op 11 april 1727 tijdens de vesperdienst op Goede Vrijdag plaatsvond. Mogelijk is de verwarring hierover ontstaan doordat Bach in 1728 enkele kleine wijzigingen heeft aangebracht in de compositie. In 1736 en 1742 paste Bach de partituur wederom aan. In 1736 verving Bach het eenvoudige koraal... ...Jesum las ich nicht von mir... ...dat hij als nummer heeft BWV 244b... ...door de indrukwekkende koraalzetting... ...O Mensch, bewijn deine zonde groß... ...dat aanvankelijk het openingskoor van de Johannes was. De supranmelodie hiervan is gebaseerd op het Geneefse Psalter Psalm 68... En tegenwoordig wordt de versie van 1736 als de finale versie beschouwd. Na de dood van Bach, die het stuk zelf waarschijnlijk een keer of vier heeft opgevoerd in Leipzig, of heeft uitgevoerd in Leipzig, moet ik zeggen, is het stuk na zijn dood, zoals veel meer andere muziek, in de vergetelheid geraakt. En dat was Felix Mendelssohn eh, Bartoldi, die in de 19e eeuw het stuk ontdekte. ...en er toen hoogtepunten uitvoerde. Er is nog steeds een uh, heel groot verschil in uitvoeringen. Vooral in de 20e eeuw zijn er heel veel verschillende uh, visies geweest... ...op het uitvoeren van die matthäus -pension. En wat nou eigenlijk de echte is... ...en wat nou eigenlijk het meest dichtst bij het oorspronkelijke komt... ...weet niemand. Er zijn wel onderzoeken gedaan, onderzoeken gedaan, maar niemand weet eigenlijk precies wat nou de juiste is. Het is een uh, uitvoeringspraktijk die is met name sinds de zeventige jaren van de vorige eeuw weer in zwang geraakt. Waarbij men het stuk zo klein mogelijk uitvoerde. Maar daarvoor waren er heel veel mensen die het stuk uitvoerden met een zo groot mogelijke bezetting. Met honderden muzikanten en koorleden. Twee orkesten, twee koren was de gewoonste zaak van de wereld. Maar of dat inderdaad ook de stijl was of de visie was waarmee Bach het deed, dat valt te betwijfelen. Het stuk werd namelijk niet opgevoerd in een theater, maar in een kerk. En in die kerk had je waarschijnlijk helemaal niet zo gek veel ruimte. Dus wat het juiste is en wat het, uh, wie gelijk heeft, nou, dat laten we in het midden. Ehm. Um, ik heb hier een citaat, uh, mijn leven lang heb ik nooit een moment van onzekerheid gekend over de vraag wat Bach's meest aangrijpende compositie is. Zonder enige twijfel de Matthäus Passion. Nog qua lengte, nog qua uitvoeringskracht of ontroeringskracht moet ik zeggen, is er ook maar iets dat daarmee te vergelijken valt. Dat is de mening van Bach-deskundige Maarten het Hart, die een heel groot kenner is van Bach en zijn muziek. Maarten is er heel duidelijk over. Niet het Weihnachtsoratorium, niet de Persoon, maar de Persoon is Bach's grootste werk. Voor iedereen die kennis wil maken met dit bijzondere en wereldberoemde werk... is er een boek met cd met van hoogtepunten uit de Persoon, geselecteerd door de internationale geroemde Ton Koopman. Het boek bevat de volledige tekst van de Persoon en is geïllustreerd met bijpassende foto's van Jan van Eiken... De matthäus van vanavond, uh, die wordt uitgevoerd door Jurg uh, Durmuller, Die is uh, de evangelist. Ekkerhard Abele, die doet de rol van Christus. Cornelia Samuelis, die is de sopraam. Uh, Bonja Bartos is alt. Paul Agnew is de tenor. En Klaus Mertens is de bas. Die Amsterdam Baroque Orchestra en Choir... oftewel het Amsterdam Barokorkest en Koor... Eh, voeren het stuk uit... samen met het Jongenskoor van de Sacramentskerk uit Breda. Allemaal onder leiding van Ton Koopman. Mijn leven lang heb ik nooit een moment van onzekerheid gekend... over de vraag wat Bachs mooiste compositie is, zegt Tom Koopman. En wij gaan... Uh, luisteren nu naar die uitvoering... en die uitvoering is opgenomen. Um, even kijken, dan moet ik even zien. Ja. Uh, er wordt uitgevoerd... Uh, of is opgenomen live... in een, in een uh, kerk in Amersfoort. Goed, nou, meer uh, praten lijkt me niet zo zinvol. Als u... Uh, Gegevens wilt en u wilt er meer over weten op internet via, via Wikipedia kunt u alle informatie vinden die er nodig is als u meer inzicht wil hebben in dit prachtige stuk van Bach. En ook eh, als je mee zou willen lezen dan is ook de volledige tekst van de Matthäus via internet gerust wel te vinden. Wij gaan nu eh, voor de muziek en we gaan nu integraal zonder onderbrekingen, tenminste dat hoop ik als alle systemen blijven werken, gaan wij u integraal laten genieten... van deze prachtige passiemuziek van Johan Sebastian Bach. Uitgevoerd is door het Amsterdam Barokorkest en Koor... onder leiding van Ton Koopman. En het, oh ja, dat moet ik nog wel even vertellen natuurlijk. Het unieke van deze uitvoering is dat het een kleine uitvoering is. Het is dus een uitvoering niet met twee orkesten en twee koren... Maar een uitvoering die volgens sommigen het dichtst blijft bij eh, wat Bach er in de tijd mee bedoeld heeft. Dus met een jongenskoor in plaats van een groot sopranenkoor. En een klein orkest en vooral ook historische instrumenten. Ik wens u veel luisterplezier met deze werkelijk prachtige uitvoering van de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach. Ja, en het gaat nu al. En het gaat nu al, weer fout. Momentje. sei nenn ich immer ihr wißt das nach zwei Tagen ostern birt und des menschen so wird überantwortet, erde was ihr er g Sammelten sich die Hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des Hohenpriesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber. Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goß es auf sein Hart, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig versprachen. Jesus Merkete, sprach er zu ihnen. Was bekümmert ihr das Feind? Sie hat ein gut Werk an mir getan. Ihr habt alle Zeit Armen bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan, dass man mich begraben will. Waar ich, ich sage euch, wo dies Evangelium geprediget wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen, Ihren Gedächtnis, Fast-Sie. Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und brach. Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm dreißig Silberlinge und von dem ansuchte ihr Gelegenheit, dass ihr ihn verriet. Satzte er zich zu Tische mit den Zwölfen, und da sie aßen sprach er: Waar ich, ich, sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt, und obenan, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm: And nice, nice, nice, the nice, nice, nice, it is this, is this, is Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, er sprach zu ihm, du sagest, da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankete und brach's. Und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet Messet, das ist mein Nein. Und er nahm den Kelch und dankete, gab ihnen den und sprach. Sinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Testaments, welches vergossen wird für viele zur Vergebung mir. In my head Hatten, gingen sie hinaus an den Ök. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht viert ihr euch alle Ärger von mir, denn es steht geschrieben. Ich werde den Hirten schlagen habe dir Ehre, während sie dich zerstreuen. antwortete und sprach zu ihm, Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich mich doch nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ihr dir hart wirst du mich dreimal verleumden. En wenn ik met dir sterven müsste, so will ik dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten ook alle Jünger. Gezimmerne und sprach zusammen it.